Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt toch een nationale vuurwerkshow in Amsterdam. <totstuk> het aftelmoment op tv was afgeblazen vanwege corona, maar het gaat nu toch weer door. Er komt een grote show in de Johan Cruijff Arena. Zonder echte knallers en pijlen, maar met elektronisch vuurwerk. Net echt, zeggen de makers van de show. Het is toch ook al een bijzonder iets, omdat we niet echt vuurwerk gebruiken. We mogen het allemaal niet, maar dat we daarmee toch het wauwgevoel... Ja, ik hoop dat we daar gewoon echt naar de bank overbrengen thuis. De show zou eerst op het museumplein zijn, maar de angst was dat er daar toch veel mensen zouden samenkomen om te kijken. In de arena hebben ze dat probleem niet. Er is nog geen witte rook over de Brexit. Sinds gisteren zouden de EU en het Verenigd Koninkrijk superdicht bij een deal zijn over onder meer handel en visserij. Die is nodig, want over een week lopen de nu geldende afspraken af. De Britse premier Johnson geeft naar verwachting straks een persconferentie met de details. De coronahulplijn is ook deze kerst en oud en nieuw voor iedereen bereikbaar, zegt het Rode Kruis. We verwachten dat er meer mensen zijn die zich eenzaam voelen tijdens de feestdagen en graag even willen praten met iemand. Daarom hebben we onze bezetting opgeschaald. De hulplijn is opgezet om mensen te helpen die het moeilijk hebben met bijvoorbeeld de coronaregels, maar ook voor mensen die eenzaam zijn en behoefte hebben aan een praatje. Veel Nederlanders zetten het gourmetstijl toch nog even achter in de auto en rijden ermee richting een vakantiepark. Centerpark ziet een hele hoop last-minute boekingen binnenkomen. En ook andere ketens merken dat we lekker weg willen in eigen land. Maar ja, het is natuurlijk de enige vakantie die mag van premier Rutte. Het is ook like belangrijk dat mensen in Nederland wel ook zich iets kunnen ontspannen door naar hun vakantielocatie te gaan. Maar daarvoor geldt wel, ga daar niet dreutelen. Ga dus niet op die vakantielocatie eindeloos kleine ritjes maken. De rest van de wereld heeft een negatief reisadvies. Je mag er alleen nog naartoe als het echt nodig is. Het weer. Op steeds meer plaatsen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt niet warmer dan 7 graden. Morgen eerste kerstdag een gaatje kouder. Langs de kust kan dan een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de N242, middenmeer Alkmaar, dicht tussen Heergewaard en de ring Alkmaar. Dat komt er een ongeluk? Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu. ZFM. Eric Clapton, give me one more reason. Dromenzee. Ja, Ja, elke week gaan we in Dromenzee op zoek naar mensen met een mooie droom die die hebben waargemaakt of die heel erg bezig zijn om die droom waar te maken. En uh, ik dacht, ja, als hij toch hier in de studio zit, dat is ook een man met een droom. En die die eigenlijk ook al in de afgelopen paar jaren... Uh, ja, voor een deel ook al heeft waargemaakt. En misschien, ja, misschien wat er in de toekomst gaat gebeuren... dat weten we natuurlijk nog niet. Maar uh, naast me zit nog steeds uh, Sebastiaan. En um, ja, die heeft iets gedaan wat, uh, ja, wat voor heel veel mensen... toch al altijd al, als een droom is. Want die is op een gegeven moment gewoon erop uitgetrokken. De wereld in. Yep. En uh, dat was, denk ik, tien jaar geleden? Uh, nou, nah, nee. Oké, okay. en wat heb je gedaan? Voor de mensen thuis. Ik, uh, nou, ik heb bij de biezen gepakt en uh, ik ben um, uh, met twee tassen kleren naar Oeganda vertrokken. Oké, en, en, okay. en uh, met een idee of uh, ging je gewoon daar naartoe en kijken wat er gebeurt? Redelijk op de Er zat een klein beetje verliefdheid ook bij. Maar uh, ook, het was ook in de tijd was Geert Wilders uh, in het gedoogkabinet en die was bezig de cultuurkraad dicht te draaien. Het was wel een beetje gedoe in de branche waar ik werkte en uh, ik was in. De winter daarvoor uh, twee maanden op reis. Toen was ik een rondje Oost-Afrika ga doen. Uh -huh. Ik was al eerder in Oeganda geweest. en Toen was ik daar toen dacht ik, weet je wat, waarom ga ik niet gewoon een keer voor langere tijd hier hebben? Nou, en nee, dus ben nee, nee, teruggegaan en weer terug naar Afrika. Ja, nou, precies. En heel, heel eventjes. Want, kijk, uh, heel veel mensen, waar, waaronder ik trouwens ook hoor, hebben altijd een heel redelijk eenzijdig beeld van Afrika. Maar uh, Oeganda is ongeveer een van de groenste landen ter wereld, hè? Uh, nou, ik heb ze niet allemaal vergeleken. Al. Nou, ja. Maar het is redelijk goed, ja. Het is zo op de evenaar. Het ligt leek Victoria. Uh, je hebt In het westen heb je tropisch regenwoud. En uh, je hebt zelfs een gletsjer daar in de bergen. Uh, en in het noorden is het wat, wat droger. En dan uh, lopen zelfs kamelen rond. Maar, uh, dus je hebt van alles en nog wat. Hey, en, en ik denk, wat, wat, wat denk ik het leukste is voor mensen ook om, om, uh, om te horen... is het, het verschil in het leven. Want uh, we hebben heel vaak in de afgelopen weken... met heel veel mensen gesproken die, die dromen hadden. En, en wat je toch wel vaak hoort is dat, je, ja, dat mensen... Uh, Heel erg langs gebaande paden denken en dat dat hun heel erg blokkeert. Maar wat voor. Ja, hoe anders is het leven in Oeganda dan dat het hier uh, daarvoor was? Ja, dat hangt er wel mee. Dat hangt, dat hangt natuurlijk ook maar vanaf een beetje wat je doet. Um, maar het is. Je moet, je, moet even, je moet even gewoon wennen. Het is even wennen Als je daar bent. Is er gewoon, maar als je een beetje go with the flow gaat. Dan is het nog steeds gewoon. Je moet nog steeds gewoon werken. En je bent uit. En je bent weer in. En, uh, maar. Um, het is altijd lekker weer. Als het regent, dan is iedereen te laat. Dat is gewoon een, een, een algemeen geaccepteerd excuus. Net als het niet hebben van beltengoed. Ah. Uh, het, het, het, het verkeer is wat... wat, wat uh, ja, op tijd komen is gewoon wat moeilijker. Ja, ah, precies. Ja, en ik vind dat een van de mooie dingen, we hoorden net in het journaal... dat, uh, dat er heel veel last minutes nu zijn naar, naar de centerparks en dat soort dingen. Ja, en uh, de, de, de centerparks, uh, uh, die zijn er dan net niet. Maar jou, jouw dagtripjes daar, of nou ja, de kampeertripjes in het weekend... waar ja, ging dat, dat is, aan toe? dat is wel echt uitstekend, ja. Ik, ga eigenlijk, ik bedenk me ook nu dat ik, waarom ik eigenlijk nooit een keer naar de Veluwe of zo ga. Ik weet het niet, maar daar inderdaad kan je in je auto springen. En dan kan je gewoon op safari en binnen twee, drie, vier uurtjes... zit je tussen de leeuwen, de giraffen en de olifanten... Uh, ja, ja, gaat, wat, erbij. ja, heerlijk. Wat misschien wel een mooi, uh, mooi, mooi verhaal was. Ik, uh, ik zat dan in de trein naar mijn werk. En dan uh, belden wij met elkaar. En dan uh, uh, hadden we het, weet ik veel, over wielrennen of zo. Je, gewoon iets heel alledaags. En dan zei je, oh, oh, wacht even. Ik uh, moet even achteruit. Ik zei, hoezo? Nou, er staat een olifant voor mijn ja. auto. <laughs> dat is toch anders. Ja, dat gebeurt. Ja, ik vind het wel, dat is sowieso wel een van de leukere dingen van, uh, van Oeganda, van Afrika. Het vind ik dat je uh, eigenlijk gewoon je leven deelt met allerlei andere diersoorten. Dat niet, gewoon, niet alles is compleet op mensen ingericht. Nee, precies. Hey, en, uh, ja, en ik vond het wel het mooie van... Uh, uh, ik denk dat dat ook wel voor, voor heel veel mensen... een, uh, uh, een inzicht is in dit jaar. Dat die, um, hey, omdat we veel natuurlijk vanuit huis werken... of heel veel mensen die dat konden zijn vanuit huis gaan werken. En uh, dat daardoor die balans tussen je werk en, en, en leven... en genieten van wat er om je heen is. En bijvoorbeeld wij hier in antwoord in een prachtige prachtige natuur, een prachtige omgeving, dat dat wat beter is. Maar dat, dat heb je ook daar wel heel erg, hè? Ja, zeker, ja. ja. Nee, dat is ook... Ik ben, uh, sinds ik terug ben ook... Als ik, als ik iets heb overgehouden aan die acht jaar... Uh, acht jaar Oeganda, dan is het wel... Dat, je, dat, je, dat die balans gewoon wat beter moet zijn. Dat je, dat je moet werken om te leven... zoals al gezegd wordt, in plaats van leven om te werken. Ja, precies. En uh, zou dat ook... Uh, want we proberen altijd een beetje tips van de mensen... die, die zo'n droom hebben waargemaakt... Uh, tips zeg maar te, uh, te ontfutselen. Maar zou dat ook jouw grote tip zijn? Uh, ja, nee, ik vind het sowieso... Gelijk. altijd wel een goed idee dat uh, mensen wat minder bekrompen. Uh, uh, dat het, het helpt altijd als je je horizon verbreedt, natuurlijk. En uh, een hele andere cultuur gaat kijken... Ander eten, andere eten, andere gedragingen, andere uh, lekkerder weer. Dat is ah. niet zo moeilijk natuurlijk vanuit Nederland. Maar het wordt hier maar wel, wel steeds om... warmer. Ja, dat wel, ja. ja maar we, dat moeten we nog even overbruggen ja, dat het ja, echt ja, precies, lekker is. Precies. Hey, en uh, je hebt daar dus ook een paar keer kerst mee gemaakt. Hoe is dat? Kerst lekker in, uh, met, in je korte broek? Ja, dat blijkt rijk. Ik heb ook twee keer de Olympische winterspelen zitten kijken. Het is toch raar om iedereen wust uh, in het zonnetje op je patio. Ja, die, die knallen. Uh, net, net. Ja, knallen. <laughs> die drie kilometer te zien rijden. Uh, met kerst ook. Ja, dat staat dan wel in de supermarkt. In de supermarkt is net als hier eigenlijk. Daar staat, uh, daar staat een boompje, een nep boompje dan. En, uh, en daar worden kerstplaten gedraaid en verder merk je er niet zo heel veel van. Nou, wel mooi. je nee, dankjewel voor het delen. En uh, we gaan luisteren naar een van jouw favoriete kerstplaten, Bruce Springsteen. Oeh, lekker lekker. Merry Christmas baby. I say. Christmas baby. Ja, en uh, ik zei het al, hè, het eind van het jaar is altijd een beetje de, de tijd van, van lijstjes en, uh, en ook wel, uh, wel droevige dingen. Want uh, nou, uh, de, je krijgt ook al die lijstjes met uh, wie ons allemaal zijn ontvallen dit jaar. Nou, uh, vorige, week, uh, vorige week was het de Bram van de vugt die bekend is vanwege een bepaalde rol. En uh, uh, nou ja, zo zijn er nog een aantal anderen. En ik, ik vond er eentje die op uh, 6 juni dit jaar op, uh, op 91-jarige leeftijd uh, is overleden. En uh, nou, als eerbetoon laten we gewoon even een klein stukje van een van zijn beroemde nummers horen. Dat was Enio Morricone. Once Upon a Time in the West van een uh, nieuw maricone. En uh, ja, we zouden echt een heel rijtje met uh, prachtige filmmuziek uh, kunnen draaien. Ook van, uh, van bijvoorbeeld. Ook Sean Connery is, is dit jaar jammer genoeg ook, uh, ook overleden. Maar. Um, wat zeg je? Aardstaartjes ook, toch? Aardstaartjes ook, ja. Aan het begin van het jaar. Ja. Sowieso veel kindervrienden, dus. <laughs> ja. ja heftig hey, uh, Maar. We kijken ook gewoon weer vooruit. En. Uh, dat, uh, de volgende is. Uh, is er eentje om uh, ja, eigenlijk als een soort van motto voor de komende kerstdagen... Let's love. Let's love. Hey, en normaal bellen we rond uh, dit tijdstip altijd even met, uh, met Jaap. Met Jaap Koper om te horen wat er in uh, Alternative FM zit. Maar hij, uh, hij is nog druk in de voorbereidingen. Maar wat wel heel leuk is, in de studio is aangeschoven Jelmer Koper. Goedemorgen Jelmer. Ja, goedemorgen luisteraars. Ja, want jij gaat iets, uh, jij gaat iets bijzonders doen zo. Uh, zeker, ja. Ik ga, ga van 12 tot 4 een uitzending maken. Onder de naam 2020 onder controle. En uh, ja, die naam hebben we... Uh, lekker toepasselijk gemaakt, want het wordt ook een soort uh, terugblik op 2020 in die uitzending. En uh, uh, in de eerste twee uur heb ik mijn site Lucie van Brugge meegenomen uh, en daar hebben we onder meer samen met haar een gesprek om half twee met de burgemeester uh, David Molenburg, die terugblikt uh, op 2020, maar dan natuurlijk met Zandvoort in de hoofdrol, want we zitten hier natuurlijk nog wel bij Zandvoort op de radio. Zeker. Um, uh, en uh, verder bespreken we met haar gewoon uh, dingen hoe 2020, hoe we, wij dat hebben ervaren en wat, we, uh, wat de opmerkelijkste gebeurtenissen waren. Uh, uh, Lucie neemt ook een uh, recept mee. Uh, dus... Mocht je nog uh, inspiratie nodig hebben voor de kerst, dan uh, wordt dat ook gegeven. Ja, En de, de appie, ik wilde het gisteravond bijna gaan controleren, maar de appie is tot twaalf uur open. Dus je kunt, uh, je ja, kunt nog de... alle, alle ingrediënten kun je nog makkelijk uh, halen. Ja, en de, de rode Albert Heijn is ook wat langer open. Uh, zeker, zeker. Ja. Um, en dan hebben we de laatste twee uur, dus dat is dan inmiddels alweer van twee tot vier. Um, dan heb ik twee uh, uh, mensen van mijn studie, studiegenootjes van de journalistiek... Uitgenodigd. Die komen hier aan Sidekick uitgrijf, uh, aanschuiven. En een van mijn beste vrienden. Die is heel erg fan van entertainment. En alles wat daar eigenlijk mee te maken heeft. Nou ja, 2020 was dat betreft niet zo heel erg entertainment. Dus genoeg te bespreken. Maar dan vooral uh, natuurlijk uh, uit het perspectief van de jongeren. Ja. Uh, dat vond ik belangrijk dat die ook even geboden werd. En uh, we hebben om half vier... Uh, uh, bellen we ook nog even met uh, Marieke. Zij is van jongerenwerk Zandvoort. Uh, en zij heeft een initiatief gestart waardoor tijdens deze lockdown, want dan moet in principe alles dicht zijn. Uh, maar de kwetsbare jongeren in Zandvoort worden toch niet vergeten dankzij haar initiatief. Dus daar bellen we haar even over. Nou, goed, ja, want we, we hadden het net in het vorige uur al even over een initiatief van de oudere partij die, die eigenlijk met een aantal maatregelen is gekomen om ook het corona, coronaleed te verzachten. Uh, maar ja. ook, ook heel interessant om te kijken natuurlijk wat dat voor jongeren wat er allemaal gedaan wordt. Ja, het is, het is mooi inderdaad dat, het vanuit de, uh, dat er uit, vanuit de gemeenteraad aandacht naar komt, maar het is natuurlijk... Uh, Beste mooi dat het gewoon vanuit Zandvoortse organisatie zelf komt. Precies. Uh, want uiteindelijk moet het daar gebeuren natuurlijk. Nou, ja, dus we gaan, uh, je kunt blijven luisteren naar ZFM. Dus uh, we hebben straks dus tussen 12 en 4 uh, 2020 onder controle. En, uh, en dan maken we toch nog even een kleine aankondiging. Want vanavond tussen 8 en 10 is Jaap er gewoon weer met uh, Alternative FM. Dankjewel Jerma en tot straks. Ja, dank Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Christmas En het is donderdag, Throwback Thursday. En we gaan terug naar het jaar 1984, Noorwegen. Dit is A, Take On Me. In Throwback Thursday ook altijd even terug naar het Conquest. van daarvoor blijven we in Noorwegen. aan naar 2011... aan wie? Habba Habba. Ik herken hem niet meer, maar het is een prachtig nummer. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work Telemangi, Habahaba. Wat weet jij over dit nummer nog? Nou, ja, dit was uh, toen ik net in Uganda kwam, ook een dikke heet. Want dat was in 2011. Ja. Uh, en zij is Keniaanstapeling. Dat is de helft van het The is Het Engels en een andere helft. de feit is in Swahili, volgens mij, Kikuyu. In ieder geval, ik weet wel, Habahaba. Dat betekent uh, beetje bij beetje. Ah, oké, okay, oké. Okay. Hey, en uh, beetje bij beetje kruipt natuurlijk de kerst ook dichterbij. En, ja, toch ja, uh, En mensen hebben... Dit altijd, ik vind het wel mooi, want dit is het enige moment in, in Nederland... dat echt iedereen vrij is. En uh, nou ja, dan, uh, dan gaan we natuurlijk altijd een beetje kijken van... joh, wat, uh, wat gaan we allemaal doen? En uh, heb jij nog goede tips qua echte de kerstfilms? Er zijn natuurlijk tig streamingdiensten die, uh, die je kunt bekijken. Uh, heb, jij, uh, heb jij nog tips over wat uh, mensen echt niet mogen missen of welke oude klassiekers ze toch misschien weer even moeten afstoffen deze, deze kerstvakantie? Ja, nou, de keuze is reuze, om het uh, zo te zeggen. Maar uh, uh, de, de, volgens mij zijn er een hoop uh, sequels van films die vorig jaar al op de Netflix verschenen zijn of iets dergelijks uitgekomen. Christmas 2 en 2. Uh, de Family, fa family Claws. Yeah, ja. Met, yeah. uh, met Tim Allen. Oh, is daar een nieuwe? Ja hoor. Hou op. Volgens mij wel. Oh mijn god. Uh, ja, je kan ook gewoon Die Hard kijken natuurlijk. Of iets It Wonderful Life. Ja, dat wist ik dus niet. Dat vertelde je mij deze week. Maar Die Hard is dus eigenlijk een kerstfilm. Ja, dat is, dat is volgens mij... Is, dat weet je, je kan de wereld onderverdelen in mensen die vinden dat Die Hard een kerstfilm is... en mensen die daar niet bij eens zijn. Ah. Die eten ook volgens mij denk ik pizza Hawaii. <laughs> no judgment. Ja. Andere, andere toppers nog? Ja, Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Ja. Uh, of uh, als je gewoon een beetje gewoon jolig wil zijn. Uh, Office Christmas Party of the night before. Die zijn goed voor vanavond, nou, ik, eigenlijk. holiday Allemaal. Nou, er, is, er is heel veel keuze. Dus uh, nou, geen moment om je te vervelen en heerlijk te kijken. En natuurlijk alle gerechten. En jou vertelde het net: hè? er komt straks nog wat recepten bij, Maar het is natuurlijk een tijd van heerlijk eten, met z'n allen. En gezellige dingen doen. En eens af en toe een lekker filmpje.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 Via de Eter, kabel of live op internet. Yay! We zijn aan het opzoeken of we kunnen vinden... wat er gaat gebeuren met Oud en Nieuw in Zandvoort. Want we hoorden net op het journaal dat er uh, dus wel een nationaal aftelmoment komt... met vuurwerk in de arena. Ik hoop dat het dak open is. Maar uh, kan je wat vinden, Piet, of niet? Nee, nee voorlopig nog niet. Nee, nou, misschien weet een van de luisteraars het. Bel dan vooral even naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Als je weet wat er gaat gebeuren met Oud Nieuw in Zandvoort. Komt er misschien nog, net zoals we dat in de zomer hebben, vuurwerk op het strand of juist helemaal niks? Ik las in ieder geval wel dat het ook hier in Zandvoort verboden is. Dat is wel goed om te weten, want is, uh, als je niet weet wat je doet... Ik kom uit Drenthe en daar, uh, daar was het heel erg in zwang. Maar daar wisten ze ook echt wel wat ze deden. Ik heb echt de afgelopen paar maanden filmpjes voorbij zien komen... van mensen die dachten dat het een goed idee was... om een Carbietbus in hun woonkamer even uit te proberen. Waardoor ze vervolgens alle glazen alles kapot blijven verliezen. Dus het is echt heel link. Uh, dus uh, wel fijn dat dat uh, verboden is. Maar uh, nou, ik, ik ben benieuwd of, iemand, uh, of, of, het, uh, of we er nog achter kunnen komen... voor 12 uur wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Dus uh, als, je, als je iets vindt, Piet, dan uh, laat het ons weten. Dan breek ik in. Zeker. Hey, uh, het is natuurlijk een beetje uh, een, een kerst waarbij uh, sommige mensen. Uh, ja, toch uh, hun familie. of uh, sommige mensen, iedereen eigenlijk zijn familie een beetje moet missen tijdens die uh, kerst-Chinees. En uh, nou weet je, als we één ding hebben geleerd dit jaar. is dat je het ook in je eentje met z'n tweetjes. heel erg leuk kan hebben. Nou, en uh, ik vond dit wel een uh, toepasselijke plaat daarbij: White Snake. Snake, here I go again. Nou, en dat leek me wel een, leek me wel een toepasselijk hè, voor, uh, voor deze lockdown kerst... die we nooit meer zullen vergeten. Dat, uh, dat weten we in ieder geval zeker. Hé, hey, uh, nog eventjes. Ik weet niet hoe het bij jou is. Nou, jij, had, uh, jij had een, een acquietje met, uh, met een matras bezorgen vandaag. Maar ik lig helemaal in de deuk, want uh, de, de, het, het weer. Of nee, nou, verkeersinformatie uh, op uh, ZTV... zou elke dag wel kunnen zijn dat er in heel veel straten een busjesfile staat. Ja, ja. Dat is briljant. Het is, die mensen draaien overuren. Het is ongelooflijk. Ik, uh, ik las dat, uh, dat de PostNL heeft, uh, sinds het begin van dit jaar hebben ze hun capaciteit met 90% opgeschroefd. Dus ze doen nu gemiddeld 1,7 miljoen pakketten per dag. En iets van, uh, nou, ik weet niet eens meer hoeveel, 1,2 miljoen kerstkaarten geloof ik per dag. Dus uh, Nederland uh, vindt uh, massaal weer de post uit om dingen aan elkaar te versturen. En, uh, en 1,7 miljoen pakketten om je een idee te geven, normaal... Uh, tot een paar jaar geleden was Black Friday was de topdag per, van het jaar. En dat was dan 1,2 miljoen pakketjes. Dus nu doen we elke dag meer dan Black Friday. Ik had uh, een, een, een pakketje voor, van het bekende Duitse kledingfabrikant... Uh, uh -huh. voor retour aangebeld. En dan kreeg ik kreeg een mailtje terug of ik dat na 7 januari wilde doen. Ja. Omdat mijn bezorgers niet meer aankunnen. kunnen. Ja, precies. Ja, nou ja... He, maar het is goed, want uh, uh, dus bijvoorbeeld uh, een van de grootste uh, platformen in, in Nederland, die heeft nu ook uh, winkelen in de buurt hebben, Die hebben op hun platform maken ze zeg maar, zichtbaar welke ondernemers van jou uit de buurt op dat platform actief zijn. Het is een, een blauwe winkel, is dit? Dan weet je ongeveer wel. Welke bedoel? En uh, daar kun je dus zien welke ondernemers van jou in de buurt daar actief zijn. En kun je toch eigenlijk nog ze steunen in, in deze tijd. Dus, uh, nou, en om je daarvoor aan te moedigen, Rone Herse. er Alweer bijna op, nog 4 minuten en 15 seconden tot het nieuws. Hey, en dit was uh, Droomzee voor vandaag. Ja, uh, en ik wil iedereen een ontzettend fijne kersttijd uh, door, uh, toewensen. En volgende week donderdag zijn we er gewoon op oudjaarsdag. We Kunnen nog meer terugkijken, maar ja, dan nog, meer lijstjes. nog meer lijstjes. Ja, dus uh, heb je nou een lijstje wat we dan heel erg moeten delen? Dat uh, je zegt van nou, dit zijn echt mijn 10 favoriete stampotten van 2020 die. Heel anders eruit zag dan 2019, ja, nou, dan deel het vooral. 10 favoriete airfryer maaltijden tussen Kerst en Precies, ja. En wat is, je beste, wat, is het, wat is nou eigenlijk het beste, het, ja, het, het meest verrassende Kerstdiner-gerecht wat je hebt genuttigd in de komende paar dagen? willen we ook graag weten. Mag je, mag je die, al die reetjes die je hier ziet lopen, zijn dat er te veel alweer? Of zijn die dat nog... zijn er zeker te veel, maar uh, dat is uh, altijd een eindeloze discussie. <laughs> Ik ben een pro-. Uh... Wel even de beste. Ja, precies, precies. Hey, en uh, heel erg fijn dat je luisterde uh, naar Dromen Zee. Volgende week hebben we weer, weer een prachtig droomverhaal van iemand die uh, in de zorg is gaan werken. Nou, wat natuurlijk ook heel, uh, heel belangrijk is in dit jaar. Dus dat uh, gaat ze volgende week vertellen. Dus dan ga je ook vooral luisteren. En we gaan eruit met uh, Merel, Kerst met de fam. Hoe toepasselijk is het? Tot volgende week. Tot Dank volgende je voor het week. luisteren. Er spuit sneeuw in de kozijnen, waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat, is de oven op temperatuur. En een mint moet geplukt, ja. en de tafel gedekt. Het en het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Het rendier in de voortuin, wat de vak, man, wat fijn dat je er bent.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 Kerst met de fam gezellig Kerst met de fam Kerst met de fam, gezellig Kerst met de van. met de fam gezellig Nou wow, wat leuk al die treinen in de kozijnen Dat is toch gezellig zo met die gordijnen Hey Merel ik zag luister die vriend op tv Moet jij ook niet eens een gtst Je verdient toch geen zak met al die liedjes oh, Hey zoete aardappelfrietjes Lieverd kan je ook een schortje omdoen Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen Wat zijn we lekker uit maar oh ja, man, we zijn gewoon thuis. Maar het voelt gewoon als uit. vorig jaar, weg van de fam gewoon met elkaar en aan een aangebrande varkenshaas en gore rode wijn dat je toen vroeg, mag het anders ook McDonald's zijn we droven naar de drive en na het Big Mac menu begon ik aan jouw lijf in die warm van frituur op het parkeerterrein mag het alsjeblieft McDonald's zijn maar het is kerst met de fam kerst met de fam gezellig Gezinnen. Kerst met de vrouw, kerst met de vrouw gezellig. Kerst met de, de gezellig. En blijf luisteren naar jou maar volgend uur met 4 uur lang 2020 onder controle. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voor